Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven moeten hun mensen zuiniger laten reizen. Het kabinet wil dat ze hun werknemers met de fiets of met een elektrische auto laten komen. Het gaat om bedrijven met meer dan 100 werknemers. En dat moet leiden tot een flinke daling in de CO2-uitstoot, hebben ze berekend. Werkgeversorganisatie VNO-NCW staat achter het plan. De Tweede Kamer moet zich er nog over buigen. Er moeten vanavond nog nieuwe slaapplekken worden gevonden voor zo'n 300 asielzoekers. Ze verbleven in tenten bij het opvangcentrum in Ter Apel, maar die zijn vandaag afgebroken. Het is staatssecretaris Van de Burg nog niet gelukt om een nieuwe plek voor ze te vinden. Nou ja, we moeten ervoor zorgen dat die mensen wel die slaapplek vanavond hebben. Wat je dus ziet is dat de toestroom in Ter Apel heel erg groot is. En dat COA er onvoldoende in geslaagd is om voldoende plekken in het land te vinden. Beste allemaal, het is 19 april 2022. Heel hartelijk welkom bij de commissievergadering, de gecombineerde commissievergadering van de gemeente Zandvoort. Fijn dat u er allemaal bent. Voor de mensen thuis, wij hebben vanavond in eerste instantie een commissievergadering die daarna overgaat in een raadsvergadering. Daar staat één inhoudelijk punt uh, ...op de agenda wat vandaag behandeld wordt. Daarnaast zal er in de raadsvergadering ook nog ingegaan worden... ...op het uh, verloop van het formatieproces. Ik wil in ieder geval ook nu al al de mensen die op de tribune zitten... ...die straks in de raadsvergadering beëdigd worden... ...als um, buitengewoon raadslid van harte welkom heten. Fijn dat u er allemaal bent. U kunt nu zien in de commissievergadering hoe dat in zijn werk gaat... ...omdat u straks ook, als het goed is, hier achter de tafel plaatsneemt... Dus ook. Hartelijk welkom en dat geldt ook voor alle mensen die thuis deze vergadering meekijken. Ik wil um, bij wijze van welkom ook um, mevrouw Verheij, wethouder Verheij, afmelden die vanavond niet in ons midden is. En ik kijk rond in uw midden of er iemand is die een mededeling heeft over belangen dan wel betrokkenheid. Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan zijn er andere meldingen vanuit de commissie. Dat is ook niet het geval. Dan ga ik naar het vaststellen van de agenda. Gaat de commissie zoals aanwezig vanavond akkoord met de agenda? Dat is het geval. Dan kijk ik of er mededelingen zijn vanuit het college. Ik begrijp dat de heer Bluis een mededeling heeft. De heer Bluis. Ja, dank u wel. Goedenavond allemaal. Uh, ik heb een korte mededeling. Uh, misschien wel via de pers al vernomen dat de stichting HDMZ uh, stopt met de uh, exploitatie van het HDMZ museum. Dat is spijtig. Uh, we zijn meerdere malen met ze in gesprek geweest om toch uh, te zorgen dat het open zal blijven. Maar helaas gaat dat niet lukken. Maar er gaan op korte termijn gaan er wel gesprekken plaatsvinden, oriënterende gesprekken met stichting Geneveve. Dat is dus de stichting die eigenaar is van het gebouw en de, locatie, de collectie in zijn bezit heeft. En dan gaan we verder kijken hoe wij toch, dat is dan het idee wat de gemeente heeft, om toch het gebouw te behouden voor Zandvoort. En we houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de heer Bluis na aanleiding van deze mededeling? Misschien nog even voor de goede orde. De reden dat ik hier vanavond uw commissievoorzitter is gelegen in het feit dat wij straks in de raadsvergadering de commissievoorzitters benoemen. En er in het presidium besloten is dat ik vanavond voor deze ene keer uw commissie voor mag zitten. Dus dat is de reden. Keer. één keer. Mevrouw uh... Gürden een één keer. Goed, nog een mededeling van mijn kant betreft de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Op dit moment, althans dat was de stand van de dag voor Pasen, worden er 67 mensen opgevangen in Zandvoort. De helft daarvan wordt opgevangen in reguliere hotelcapaciteit en de overige helft bij particulieren thuis. Dat is op dit moment de stand van zaken. Uh, een deel van de kinderen gaat naar school. De Duinroos heeft een aantal kinderen nu al uh, in het reguliere onderwijs opgenomen. Um, Pluspunt heeft in ieder geval ook een informatiepunt geopend... waar zowel mensen uit Oekraïne als mensen van buiten informatie kunnen krijgen. Datzelfde geldt ook overigens in Haarlem... maar ook een regionaal punt is wat door de uh, veiligheidsregio is ingesteld. Um, de druk blijft onverminderd hoog. U weet, het Rijk heeft aangewezen dat er per veiligheidsregio 2000... ...plekken moeten zijn in de komende periode. Heeft daar ook een noodwet voor in het leven geroepen. Uh, op dit moment in onze regio wordt het overgrote deel van de opvang gerealiseerd uh, binnen Haarlemmermeer. Uh, dat heeft te maken met het feit dat daar uh, relatief veel hotelcapaciteit beschikbaar was en is. Um, maar dat laat onverlet dat de zoektocht naar overige opvangplekken op dit moment ook doorgaat. Um, nou, we hebben een aantal opties in overweging op dit moment om in zandvoort te kijken welke bijdrage wij ook in de regio en landelijk kunnen leveren um. Er zitten een aantal hele ingewikkelde vragen aan vast. Bijvoorbeeld, hoe gaat het met infrastructuur? Wil je mensen wel of niet bij elkaar? Um, maar wij verwachten u deze week in ieder geval... het uitsluitsel van onze zoektocht te kunnen geven. En we hebben de goede hoop dat wij in ieder geval... Um, ook voor de doorstroom die er nodig is... een, uh, een uh, capaciteit te kunnen realiseren. Het heeft ook te maken met het feit dat we wel zien... dat mensen die particulier worden opgevangen... dat daar wel druk staat bij de mensen die um, die opvang realiseren. Um, en ook de hotelcapaciteit is ook niet... Uh, eeuwigdurend. Dus dat betekent dat we in ieder geval ook voor de wat langere termijn, middellange uh, en langere termijn met elkaar moeten kijken hoe we een uh, voldoende uh, opvang kunnen realiseren. Dus uh, u krijgt op korte termijn in ieder geval ook het resultaat van waar wij op uiting komen. Dat doen we in nauw overleg ook met de Veiligheidsregio. De heer Kramer. Voorzitter, is er misschien een taakstelling voor Zandvoort vastgesteld binnen de regio? Er is een taakstelling vastgesteld in die zin dat wij van die 2000 ons reguliere uh, uh, deel moeten nemen. Nou, we, we zitten op dit moment goed op weg. Tegelijkertijd, we verwachten in ieder geval de komende periode ook nog wel nadere taakstellingen vanuit het Rijk. Maar wat is dat reguliere deel? Dat, dat is ongeveer waar we nu op zitten. Maar we gaan er ook van uit dat uh, in ieder geval de uh, capaciteit zoals die nu is ook weer terug gaat lopen. Omdat uiteindelijk bijvoorbeeld een van degenen uh, waar nu mensen worden opgevangen heeft aangegeven van ja dat is voor mij ook uh, uh, op een gegeven moment eindig. Ik, le, ik heb net gelezen dat Amsterdam uh, al locaties zoekt voor 1 tot 3 jaar. Is dat, zit dat ook uh, bij Instandvoort in de pen? Dat, dat wordt meegenomen in de afweging welke locaties beschikbaar zijn. Waarbij wij in ieder geval ook de afweging hebben dat op het moment dat we mensen huisvesten. Dat ook het reguliere proces qua huisvesting en qua nieuwbouw in uh, uh, Zandvoort door moet kunnen gaan. Dus dat bemoeilijkt aan de ene kant de zoektocht. Tegelijkertijd betekent dat ook dat we nadrukkelijk met partijen in gesprek zijn welke mogelijkheden er zijn. Is het een suggestie om bij Huis in de Duinen de tijdelijke huisvesting daar te laten staan? Alles wordt meegenomen in de Kamer. Dank u, voorzitter. Goed. De andere nog naar aanleiding van dit. Nee, dan kijk ik nog even naar de heer Van Haaf. Die heeft verder geen nadere mededeling van het college. Dan komen we bij eh, het onderdeel bestuur en middelen. Zoals ik zei, het is een... Uh, oh ja, de rondvraag natuurlijk. De rondvraag. Wie van de leden kan ik het woord geven voor de rondvraag? Mevrouw Geurison van Jong dankjewel voorzitter wel, um, voorzitter. Onze vraag is: de, uh, we hebben rondom gehoord dat de balie nog niet helemaal uh, operationeel is hier in de gemeente. Uh, de wachttijden kunnen ook oplopen. Wanneer de, denkt de gemeente de balie weer volledig operationeel te krijgen op de reguliere manier, zoals we vooraf aan corona gewend waren? Dank u wel. Ik kijk nog verder rond, de heer Hermsen. Ja, voorzitter, <tankt> dank u wel. Ik heb een drietal vragen. De eerste vraag is over de agenda van Jeugdzorg Nederland. Die hebben een eigen bestuurlijke agenda vastgesteld zonder VNG dan wel het Rijk. Wat voor effecten heeft dat op ons inkoopbeleid dan wel het proces zeg maar, richting, richting onze afnemers voor jeugdzorg. Twee is eraan gerelateerd, dat is uh, jongerenwerk. Uh, deze raad heeft 25.000 euro 2021 beschikbaar gesteld en 75.000 euro aan 2022. De vraag is een beetje wat, uh, wat er structureel nodig is zeg maar, om het probleem op te lossen. Uh, als, er dat, als het probleem er nog is, want het is natuurlijk maar de vraag met corona. En de derde vraag, en dat is overigens door Jong wordt ook al een keer door, uh, ik noem u maar eventjes, KM Geurens ingebracht. Dat gaat over de lichtarmaturen, in dit geval de Jan, het Jan Snijderplein. Um, er zijn natuurlijk nieuwe ledlampen geplaatst uh, her en der in Zandvoort en er is wat lichtoverlast, Maar met name op het Jans-Nijerplein schijnt ook het een en ander afgestemd te kunnen worden met uh, de aannemer. Alleen de aannemer reageert niet meer. Uh, de vraag is een beetje of de gemeente hiervan kan leren en of we het op de juiste wijze kunnen instellen. Dat waren de drie vragen voor mij. Uh... Dank u wel. Ik uh, kijk verder nog rond of er voor de rondvraag nog punten zijn. Dan ga ik allereerst naar de heer Bluis voor het antwoord op de vraag van mevrouw Geurenson over de balie. Ja, de, de balie zijn we inderdaad op dit moment aan het kijken of we die weer gewoon open kunnen krijgen. Maar dat we ook op afstrak zouden kunnen blijven werken. Dus dat we dat en en doen. Dat wordt nu verder even uitgewerkt en dat komen we zo snel mogelijk terug. En dan ga ik ervan uit dat de balie gewoon weer open kan. En dat we ook nog op afstrak kunnen werken. Maar het wordt nu nog verder uitgewerkt. En de wachttijden, dat heeft ook te maken met, met veel ziekte. En uh, dus uh, ja, we hopen dat we het weer zo snel mogelijk uh, allemaal uh, op de rit hebben. Dan de vraag over de lichtarmatuur van Jan Snijdenplein. Die zal ik even voor de wethouder waarnemen. Daar gaan we even achteraan wat er aan de hand is en wat we er zo snel mogelijk kunnen doen. Ik weet zelf uit ervaring dat die dingen gedimd kunnen worden. Dus op zich moet het, uh, lijkt mij, opgelost kunnen worden. Dank u wel. Ik kijk even naar de wethouder Jeugd, de heer Van Haafden. De vraag uh, van de heer Hermsen, met betrekking tot Jeugdzorg Nederland... Uh, dat, moet ik even, dat moet ik echt even navragen hoe dat dan precies zit... wat voor effect dat heeft op het jeugdzorgbeleid in de regio. Dus daar kom ik graag nog een keer op terug. De andere vraag, dat heeft te maken met die 75.000 euro... die uh, uh, zeg maar de raad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld... om het jongerenwerk in Zandvoort extra via Pluspunt... en een aantal andere organisaties extra uh, uit te werken... Um, in de raadsinformatiebrief over uh, het, het voorstel, de, zeg maar de, de motie uh, met betrekking tot het IJslandse model dat u onlangs heeft uh, toegestuurd gekregen, ja. dan ziet u eigenlijk al een doorstart richting uh, structurele inzet. Um, dat gaat over een ander bedrag dan die 75.000 euro. Maar het belangrijkste is wel dat als u, en dat gaat u straks, neem ik aan de volgende keer, ook als raad met elkaar bespreken. Uh, ...betekent dat um, als u kiest voor dat structurele inzetten van uh, onder andere het uitwerken, verder uitwerken van het IJslands model... Uh, ja, dat, ...dat die 75.000 euro niet voldoende is. U kunt dat teruglezen in, in dat voorstel. Uh, de verwachting is dat we toch richting de 200.000, 250.000 euro structureel extra nodig hebben om de jeugdzorg en het jongerenwerk... ...met name in die leeftijdsgroep, dan zeg maar eventjes 12 tot 18 jaar, om daar extra aandacht aan te besteden. Want we zien nog steeds... Afgelopen weekend heeft u dat ook terug kunnen zien, dat jongeren best wel problemen hebben, nog steeds problemen hebben met de verwerking van het coronatijdperk en de vrijheid die men nu krijgt. En we zien nu ook en we merken nu ook duidelijk dat het jongerenwerk van Pluspunt eigenlijk overloopt. De vraag voor begeleiding en aandacht is erg groot. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat we de komende tijd wel met u daarover met elkaar in gesprek moeten. Ja. Dank u wel meneer Van Haaften. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de rondvraag en komen wij bij het onderdeel bestuur en middelen. Um, met één inhoudelijk agendapunt: dat is financiële ondersteuning bij hoge energielasten. Portefeuillehouder is Wethouder Bluis. Um, en, uh, u heeft een voorstel ontvangen van het college voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor inwoners van Zandvoort met een laag inkomen. En dat alles vanwege de gestegen energielasten. En uh, voorgesteld wordt om naast de middelen die naar verwachting door de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld. Het resterende benodige bedrag te dekken uit het reserve coronafonds en de post onvoorzien. Um, ik ga van groot naar klein. Dus ik geef graag als eerste het woord aan de partij jong Zandvoort. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij van Jongsantwoord, uh, wij vragen het ons af dat uh, als stel meer mensen zich melden hoe dit dan zal worden opgevangen. Um, dan berekend. Welk potje gaat u hiervoor aanwenden? Dat is uh, onze vraag. Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA, de heer Stefan. Dank u wel. ...en uh, hiermee uh, even kijken. Uh, is uitvoering, althans, er wordt uitvoering gegeven aan een motie uit uh, oktober uh, 2021. Uh, ik denk dat we twee dingen moeten constateren. Eén, uh, dat we een beetje door de feiten zijn ingehaald... ...als het gaat om uh, uh, uh, uh, de gestegen energieprijzen. Daar is nog eens een keer de Oekraïne-crisis bovenop gekomen. Waardoor de energieprijzen toen nog meer zijn gestegen... ...dan toen we eigenlijk hadden verwacht bij het aannemen van deze motie de vraag is eigenlijk of de wethouder uh, hier ook uh, naar die gevolgen heeft gekeken. Um, althans wat het betekent voor, de, uh, voor het afdoen uh, van, van de motie met het stuk. En, um, maar een ander stuk, maar dat is meer een opmerking. Is dat we denk ik goed moeten kijken. Dit gaat over de lage inkomens uh, in onze gemeente. Maar wat we allemaal denk ik wel eens zijn is dat... Uh, ook uh, middeninkomens. Uh, eigenlijk wordt iedereen geraakt door deze crisis. We Mo moeten goed kijken, maar dat moeten misschien informatie meenemen. Uh, uh, hoe we hiermee omgaan, wat de gemeente hierin nog kan betekenen. Want uh, de gestegen energieprijzen, die raken iedereen. En ook middeninkomens zullen hier last van hebben. Maar misschien kan de wethouder daar ook iets over zeggen. Dank u wel, meneer Stefan. Ik ga naar de OPZ. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Geurason. Dank u, voorzitter. Um... Eigenlijk kan je zeggen een prima regeling. Het is natuurlijk het Rijk die je daarin voorziet om de armoedeval voor een heleboel uh, Nederlanders en zeker ook voor om die op deze manier te gaan compenseren. Toch wel even een vraag, want het, ik geef het in eerste instantie aan, we gaan het doen aan de hand van de, zeg maar, de uitkering voor de mensen met de Zandvoortpas en daarbovenop 20%. Maar hoe gaat u deze mensen bereiken? Want het is natuurlijk uh, niet iedereen is mogelijk bekend. Um, rechtstreeks gaat u dus ze een brief sturen, um, wat is de communicatie daaromtrend? Dus dat is vraag één. En de tweede vraag is, um, als je gaat kijken naar de cijfers van het CBS... Uh, zijn in Zandvoort 15% um, van de huishoudens, uh, zeg maar, uh, komen tot de 120% bijstandsnorm. Uh, als je dat omrekent op totaal aantal huishoudens, zou het kunnen zijn dat de kosten nog meer gaan oplopen. Uh, hoe gaat u daarin voorzien en kunt u daar eventueel nog schriftelijk bij ons op terugkomen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurzon. Ik ga naar de VVD. De heer Rommel. Dank u wel, voorzitter. Uh, voor gemiddeld Nederlandse huishouden zijn de ja, energielasten... als je nieuw contract afsluit, ja, toegenomen tot ongeveer 3200 euro uh, per jaar. En dat is uh, ja, zo'n beetje een verdubbeling in een heel kort tijdsbestek. En we staan daarom zeker positief tegenover het uh, voorgestelde besluit... Echter, we zien dat deze incidentele pleister op de wond niet echt een duurzame oplossing biedt voor de lange termijn. Dus we gaan ook graag met elkaar op zoek naar een probleem om bijvoorbeeld de energielasten ook structureel te verlagen bij deze groep mensen. En we hebben voornamelijk ook nog vragen hoe we kunnen borgen dat deze tegemoetkoming op de juiste wijze wordt besteed. Wellicht dat het een idee is om de betaling in termijnen uit te betalen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Ik ga naar de heer Van Tichelen van de PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. Toegang tot betaalbare energie en welvaart die zijn al heel lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we leven in een tijdperk waarin er sprake is van kunstmatig hoge energietarieven. Kijk alleen maar naar het percentage belasting dat erop zit. Ja. Dat is ons al geruime tijd een doorn in het oog. Nou, de mensen die daar het zwaarst door worden geraakt, zijn de mensen die uitgedrukt in procenten, het grootste gedeelte, groot gedeelte van hun inkomen, daaraan kwijt zijn. En als je die kostenpost met een factor 2 of 3 gaat vermenigvuldigen, ja, dan komen natuurlijk die mensen in de problemen. Nou, dat daar een poging wordt gedaan om die mensen te helpen, daar staan wij helemaal achter, voorzitter. En we zijn wel benieuwd naar de reeds gestelde vragen van andere partijen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tegelen. Dan ga ik naar de heer Elge Balie van GroenLinks. Ja, wel, voorzitter. Ja, wat GroenLinks betreft is dit natuurlijk een voorstel uh, wat, wat ons betreft ook een hamerstuk is. Gezien de tijd waarin we op dit moment leven. Uh, wij delen ook de zorg die de VVD net uiten in hoeverre we dit ook op de lange termijn kunnen gaan volhouden. En op welke manier we dat willen doen. En we willen daarbij ook meteen hebben aangetekend dat wij vinden dat bij de prestatieafspraak die wij onder andere met uh, onze woningbouwcorporatie maken, we ook echt snelheid moeten maken in de verduurzaming van onze woningvoorraad. Omdat dat aan de andere kant, aan de uitstootkant, uh, zorgt voor misschien ook een prijsverlaging. En dan heb je misschien een middel wat uh, aan twee kanten zal helpen. Dus daar zijn we ook benieuwd of uh, de wethouder dat kan meenemen in de onderhandelingen met uh, de woningbouwcorporatie. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de heer Hermsen, T66. Ja, voorzitter, ik kan uh, aansluiten bij de vorige sprekers. Ik denk dat het, heel, dat het eigenlijk heel simpel is dat we, dat we dit als een hamerstuk kunnen bestempelen. En daarbij is eigenlijk het besluit ook heel simpel. Het is echt een uh, eenmalige, het energietoeslag gelijk aan de doelgroep van de geef Gevermoogstoets uh, toe te passen voor het vaststellen van de eenmalige toeslag. In overeenstemming met de benodigde aangekondigde wetswijziging. Uh, Klinkt het klaar lijkt mij. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper, partij van de Arbeid. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, Ik sluit me in principe aan uh, bij de woorden van mijn uh, voor voorgaande spreker. Uh, het is uh, de uitvoering van de motie. Dat we in deze begroting daar uh, aandacht uh, aan besteden. En het is een goede uitwerking daarvan. Maar de, twee collega's triggerden me als het gaat om de duurzame uh, oplossing, wat uh, de VVD aangeeft. Um, die duurzame oplossingen moeten er zeker komen. En dan uh, uh, als het gaat om de prestatieafspraken met Pre-Wonen, meneer Elgebali. Uh, de belofte van Pre-Wonen is duidelijk om de huizen met de uh, uh, hoogste energierekening als het eerste te isoleren. En dan, dan komen we pas structureel een stukje, stukje verder. En zelfs uh, bij uh, meneer PVV van Tichelen uh, sluit ik me aan als het gaat om uh, duurzame oplossingen van de toekomst. Dan zou het moeten zijn dat de belasting vergroot voor bedrijven wat mij betreft omhoog kan, dan kunnen ze voor huishoudens omlaag. Dus we zijn het hier wel best wel over eens. Dank u. Nou, dat, dat belooft iets voor de komende periode. Dat, uh, <tie <tie euh, dat dat de, de, de heer Gerrits van Zee. Dank mevrouw Curressen, bij interruptie. Ja. Oh. Ja. Ik heb een vraag aan mevrouw Koper. U geeft aan dat eigenlijk met deze, nou ja, dit raadvoorstel uitvoering wordt gegeven aan de motie. Uh, heb ik dat goed begrepen? Mevrouw Koper. Ja. Um, kunt u dat nader verklaren? Want eigenlijk zie ik, uh, zien we hierin dat dit een uitvoering is van een landelijke uh, wetgeving die op ons afkomt. En ziet de motie namelijk niet verder ook meer het invullen van structureel ex extra voor Zandvoort. Mevrouw Koper. Zeker, maar zoals onze voorgangers ook al zeiden en dat in het raadstuk ook staat, we hebben natuurlijk bij de begroting, hebben we met een aantal partijen, waaronder de OPZ, eh, hebben een motie ingediend om te zorgen dat, dat we die energiebelasting en de energiearmoede al voortijdig zouden aanpakken. En zoals u terug kunt lezen in het raadstuk is hiermee uitvoering gegeven aan deze motie. Dank u wel. Mevrouw Guurzen, uw microfoon staat nog aan. Dank u wel. Ik ga naar de heer Gerrit van Zee. Nou, dank u wel. Wat uh, ons betreft is dit ook gewoon een hamerstuk. En ik sluit me in specifiek aan bij het verhaal van uh, Sven, die ook heel mooi zegt van hè, het moet geen pleister zijn. We moeten kijken hoe we dit probleem structureel kunnen oplossen. Dank u wel. Ik zou het op prijs stellen als u binnen de commissie en ook binnen de raad uw mederaadsleden met hun achternaam wil aanspreken. Alsjeblieft. Dank u wel. Um, ik ga naar de heer Bluis. Er zijn een aantal concrete vragen aan u gesteld. De heer ja, dank u wel. Ja, bedankt voor de vragen en inderdaad uh, voor het steunen om dit uh, verder op te gaan pakken. Want het is echt uh, noodzakelijk. Uh, de, de vraag over, uh, ja, ik in, in, pak ze maar even willekeurig in, in termijnen. Ja, dat heet ook weer met onze belastingdiensten te maken. Als je iets in termijnen gaat doen, dan wordt het weer belastbaar enzovoort enzovoort. En het wordt een hele ingewikkelde rekensom. En aan de andere kant hebben we ook al begrepen dat er nu al vooral mensen in de problemen komen. Dus wat dat betreft... ...is het of wat ons betreft gewoon uh, dat we het in één keer gaan uitbetalen. Maar het is belastingtechnisch schijnt het ook al uh, nog een ingewikkelde constructie te worden. Um, dan uh, de vraag uh, van ja, voor, voor de, de doelgroep. Hè, in principe en, en mevrouw vragen, ja, maar is het, is het dan wel voldoende? We hebben in beeld uh, de mensen die een zandvoortpas hebben, dat hebben we exact in beeld, hoeveel dat er zijn... En dat is dan tot en met die 120%, die hebben we allemaal in beeld. Waar we mee rekening houden is dat er nog 20% extra bovenop nodig is om dat te, te regelen. Die hebben we, die hebben we erin in berekend. En daarnaast hebben we ook nog wat extra's opgenomen voor bijzondere bijstand om mensen die buiten deze regeling vallen. Daar hebben we dan een bedrag van ongeveer 15.000 volgens mij voor opgenomen om dat ook te regelen. Dus in principe zou dit, uh, dit zijn de inschattingen die wij gemaakt hebben... Uh, en als het inderdaad meer nodig is, dan zitten we nog ook nog een beetje te hopen op de, dat bij de, de, de mei circulaire, dat we ook nog wat aanvullingen dus zullen krijgen. In de maartbrief die we gehad hebben, is volgens mij 613.643 euro aan ons uit, wordt nu toegekend. Dus dat is geregeld, dus dat is ongeveer die 650. dus dat klopt wel. Maar wij komen dus gewoon tekort, vandaar dat we ook met dit voorstel komen om het aan te vullen vanuit de andere... ...middelen. Nou, dat, dat gaan we doen. Dus, ja, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Uh, ja, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Dat wordt ook gevraagd. Ja, maar hoe bereikt u iedereen? Nou, uh, afgelopen week is al... Uh, ...zijn de, de eerste groep... ...dat zijn de mensen met een uitkering... Uh, ...die hebben al bericht gehad. En volgens mij is er zelfs al uitgekeerd op dit moment. Nou, volgens gaan we in stappen verder gaan we... De, de, met de zandverpas zonder een uitkering. En zo gaan we het hele traject af. Mensen waar we bijvoorbeeld geen bankrekening van hebben... omdat ze geen uitkering hebben, maar wel een zandverpas, die gaan we weer aanschrijven. Dus we proberen al, iedereen en, en alles te bereiken. En we gaan ook nog via de, de, de nieuwssite uh, en, en via de kranten... ook nog oproepen mensen die buiten de boot vallen. Maar ook mensen die in de problemen komen... doordat ze bijvoorbeeld... Uh, meer als 120, maar toch financiële in de problemen. Gewoon kunnen zich melden. En daar is we dan weer de bijzondere bijstand voor. Dus we proberen op allerlei vlakken. dat iedereen kan aanhaken. en dat we deze doelgroepen uh, kunnen ondersteunen. Uh, ja, en wat doen we dan voor de rest? Nou, het Rijksbeleid is natuurlijk uh, erop gericht. Uh, omdat iedereen die 400 euro krijgt. Maar aan de andere kant is het inderdaad zagen. en dat werd al aangeroepen. hoe lossen we dit duurzaam op? En dat is dus gewoon energie besparen. op allerlei manieren met elkaar. Nou, dat kan al gebeuren door gewoon de kachel ietsje lager te zetten, iets minder in luxe te leven. Wij doen het thuis ook en het gaat best wel goed. En daardoor, maar we moeten vooral naar de duurzame oplossingen gaan. Dus we moeten meer gaan doen aan, aan verduurzaming. Dus, dus isoleren, isoleren is een van de belangrijkste dingen die speelt. Nou, daar hebben we dan ook weer een, een fonds voor opgericht. Dat is ons duurzaamheidsfonds. Dus ik hoop dat vooral de mensen die dan in die wat, wat, ook wat meer te besteden hebben... Dan gaan investeren in verduurzaming en dan ook gebruik maken van dat duurzaamheidsfonds. Dus wat dat betreft hebben we daar denk ik ook wel weer een aantal mogelijkheden om dit verder aan te pakken. Dus dan gaat het verder als alleen maar de inkomens tot 120 procent. Uh. Ja, even kijken of ik nog wat vergeten. Volgens mij nou, met Prewonen zijn we ook in gesprek om te komen tot, tot, tot die verduurzamer. Dat staat, staat ook in de prestatieafspraken. Die ook volgens mij al ter kennis namen naar u toe zijn. En volgens mij ook voor de commissie, dacht ik, worden geagendeerd. Maar dat ben ik even kwijt. Um, ja, um, dan denk ik dat ik nog de vraag heb: even kijken of ik nog wat gemist heb. Volgens mij heb ik alles wel op hoofdlijnen benoemd. Denk ik. Dank u. Anders Dank u wel. het in tweede termijn wel. Dank u wel. Ik kijk even rond over behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie de heer Drommel. De heer Drommel. Dank u wel, voorzitter. Uh, begreep ik nou goed van de wethouder dat uh, sommige huishoudens al een betaling hebben gekregen? Waardoor het eigenlijk lastiger wordt om voor anderen die betaling in termijnen uh, te verrichten? Ik kijk verder nog rond over nog inbrengen zijn in tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan ga ik nog voor de laatste vraag van de heer Drommel naar de heer Bluis. Nou, wij, wij kunnen dat niet doen. Ik, ik zei al van dat heeft te maken met dat de toeslagen niet uh, in termijnen kunnen. Omdat het belastingtechnisch dan uh, uh, gefiscaliseerd gaat worden enzovoort enzovoort. Dus we gaan het gewoon in één keer uitkeren. Helaas uh, ligt dat niet tot de, de mogelijkheden. Wat ik nog vergat te zeggen is dat er in het college van de komende week nog de beleidsregels definitief worden vastgesteld voor deze... Uh, deze hele exercitie, omdat dat moet het college dan weer doen. Maar die krijgt u nog de inzagen, maar die hebben de strekking, natuurlijk hetzelfde strekking als dit verhaal. Dank u wel. Um, even voor de, degenen die voor het eerst hier aanwezig zijn, en ook degenen thuis. Uh, aan het einde van zo'n bespreking in de commissie ligt altijd de vraag: voor, voor: wordt dit een bespreekstuk in de raad dan wel. Een hamerstuk. Een hamerstuk betekent dat er in de raadsvergadering uitsluitend nog over gestemd wordt. Um, en als het een bespreekstuk is, wordt het nog in de raad nader besproken. Als ik de discussie gevolgd heb, zou ik mij kunnen voorstellen dat dit voor u een hamerstuk is. Ik zie iedereen in instemmend knikken. Dan hebben we daarmee dit agendapunt gehad. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze commissievergadering. Dat betekent dat wij keurig binnen het half uur dit hebben afgerond. Um, Stel ik voor dat wij vijf minuten schorsen om even een changement toe te passen dat alle raadsleden op hun plek kunnen gaan zitten. En dat wij over vijf minuten aanvangen met de raadsvergadering. Dank u wel. Oh, I don't know where to start.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 down on you when it's time things won't stay the same just hold on tight wait for the stone you will fly you will crawl may you rise as you fall Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 19 april 2022. Fijn dat u er allemaal bent, fijn u allemaal hier in deze zaal te zien in de normale opstelling. Blij dat, dat ja, het nieuwe begin van deze raad ook ja, gekenmerkt wordt door het openen van de samenleving, waardoor we gewoon weer op een normale manier met elkaar kunnen discussiëren. En niet digitaal dan wel in een, in een schoolbankopstelling. Schoolbank dus heel fijn. Ook voor iedereen op de tribune, hartelijk welkom. Veel mensen voor wie vanavond ook een bijzondere avond is, namelijk buitengewone raadsleden die vanavond geïnstalleerd zullen worden. Hartelijk welkom. Dat zullen wij zo gaan doen met elkaar. En ook al die mensen die thuis deze vergadering volgen. Hartelijk welkom en fijn dat u ook op afstand bij ons bent. Heel fijn. Ik wil um, als eerste bij de mededelingen ook nog meegeven... dat wij een uh, afzegging hebben van de heer Deen... die wegens gezondheidsredenen niet aanwezig is... en van wethouder mevrouw Verhey die zal ook vanavond niet in ons midden zijn. Dan begin ik altijd met de vraag... in deze raad of iemand een mededeling heeft over belangen of betrokkenheid nee, een van de onderwerpen die vanavond besproken wordt. Ik kijk rond, dat is niet het geval. En dan kijk ik of er nog andere mededelingen vanuit de raad dan wel vanuit het college zijn. Ook dat is niet het geval. Ik kijk ook naar links, naar de college tafel. Dan, bij de opening en mededelingen hebben wij ook altijd de loting. En voor de mensen die deze vergadering voor het eerst volgen, eh, het kan gebeuren dat er een ...hoofdelijke stemming plaatsvindt. Normaal wordt er per fractie gestemd. De hoofdelijke stemming betekent dat per individueel lid, dus alle 17 leden, apart stemmen. Um, en wij hebben uh, altijd een loting aan het begin van de vergadering om vast te stellen bij wie die stemming begint. En daarvoor heb ik dit mooie Zandvoortse bakje. En daar trek ik een nummer uit, dat is in dit geval nummer 1... En dat betekent dat ik de stemming laat aanvangen bij de heer Berg. Wat op zich onmerkelijk is, want wij moeten u nog installeren. Ja. Uh, nou, maar, dus, dus mocht iemand tegen de heer Berg stemmen. Wat? Ja, we, we gaan nu in het grijs gebied in. We gaan een grijs gebied in, zegt de rivier. Um, ik, laten we dit pragmatisch oplossen. De stemming vangt aan bij de heer Berg. Ja, dus. Uh, want, want het volgende agendapunt uh, is het vaststellen van de agenda overigens. Uh, er, staat, er stond vanavond één uh, raadsvoorstel op de agenda. Namelijk over de compensatie energielasten. Dat is zojuist in de commissievergadering voor deze vergadering, voorafgaand aan deze vergadering besproken. En daar bestempeld tot hamerstuk. Dus dat betekent dat er uitsluitend nog over gestemd moet worden. Uh, mijn voorstel zou zijn om ook om pragmatische redenen gewoon agenda punt vijf dan... Tot hamerstuk te benoemen en dan uitsluitend nog te stemmen op dat punt. Dan aan u de vraag: kunt u vervolgens akkoord gaan met deze agenda? Ik zie dat iedereen ja knikt. Dat betekent dat wij ook deze agenda hebben vastgesteld. Dan kom ik bij een prachtig moment, namelijk de installatie van de heer Berg. Um, de heer Berg kon helaas niet aanwezig zijn bij de installatie van het grootste deel van de raad. Dus dat betekent dat wij eh, vanavond overgaan tot de installatie van het 17e raadslid. En dat bent u meneer Berg. Ik vraag u om naar voren te komen. Dat doen wij op dezelfde wijze. U heeft aangegeven de belofte af te leggen. Ik lees het voor en dan kent u de procedure. Ik verklaar dat ik om tot buitengewoon... Nee, niet tot buitengewoon, tot lid van de raad... Uh, heb ik weer. Tot lid van de raad benoemd te worden. Rechtstreeks, nogmiddellijk, onder welke naam of welk voorwend zo ook... enige gift of gunst hebt gegeven of beloofd.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 Een... En, en uiteraard ja. ook dus, nog. Uh, ja. Ik begrijp dat er enige zorgen over zijn. Ja. Ja. Dit is In ook dit nog een afscheidscadeau. Dank u wel. Ik kan hem nog erg Dank u wel. Dan gaan wij wederom over naar een plechtig moment. En dat is de benoeming van de buitengewone raadsleden. Zandvoort kent een gemeenteraad met 17 raadsleden. Dat is wettelijk bepaald hoeveel raadsleden een gemeente met de omvang van Zandvoort heeft. Maar daarnaast kunnen ook buitengewoon raadsleden benoemd worden. En buitengewoon raadsleden zijn een uitermate belangrijk onderdeel van het democratisch functioneren van onze gemeenschap. Buitengewoon raadsleden maken geen onderdeel uit van de raadsvergadering zelf. Maar kunnen wel het woord voeren in de commissievergadering. En spelen een zeer belangrijke rol bij alle voorbereidingen en alle zaken die er binnen de fracties uh, besproken worden. Um, vormen va vaak ook de ogen en oren. Voor de raadsfracties in de samenleving en zijn in dat opzicht een onmisbare schakel in het proces zoals we dat hier doormaken. Dus ik ben ongelooflijk blij dat er een groot aantal mensen die um, vanavond um, uh, geïnstalleerd kunnen worden als buitenraadslid ook bereid zijn op die manier hun rol te kunnen spelen. Um, dat is een um, vrij omvangrijk gezelschap, dus we gaan straks. Net als de vorige keer. Er heeft één iemand aangegeven de eet te willen afleggen. En de rest heeft afgesproken de belofte af te leggen. Um, dus ik lees één keer de eet voor. Dan degene die de eet voorlegt komt naar voren. En vervolgens lees ik één keer de belofte voor. En dan doen we daarna in één keer... Uh, uh, vraag ik iedereen naar voren te komen. Dus in ieder geval... Um, blij dat u er bent. Uh, ik heb begrepen dat er ook nog... Mogelijk in volgende vergaderingen nog meer mensen als buitengewoon raadstuk benoemd worden. Maar ik stel voor over te gaan tot de beëdiging. Of de installatie. Um, ja, commissie geloofsbrieven. Oh, de commissie geloofsbrieven, natuurlijk. Ja. De griffier wijst mij terecht op het feit dat er ook uh, nog de commissie geloofsbrieven um, zijn onderzoek heeft gedaan, um, die bestaat uit. Mevrouw Koper en de heren Van Tichelen en de heer Hermsen. En ik geef het woord aan de heer Hermsen um, om aan te geven wat de bevindingen van de commissie zijn. Ja, voorzitter, dank u wel. De commissie uiteraard van de gemeente Zandvoort, en wier handen werden gesteld de geloofsbrieven ingezonden door de heer Bluis, de heer Bodamer, CP Bodamer, PL, PLA Bluis, de heer Kabel, de heer R. Broer, de heer L. Carré. De heer R. D. Driehuizen, uh, mevrouw N. S. Van Essen-Herbrink, uh, de heer J. Keuning. En uh, dan moet ik even spieken, want ik wil graag mensen. Ja, mevrouw V. E. A. Nederlof, uh, mevrouw M. Schijnenmakers, de heer M. J. Sukel, de heer J. J. W. De Vries en mevrouw L. M. De Vries. Uh, op 19 april 2022 voorgedragen voor benoeming als buitengewoon leden van de raad voor de gemeente Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet en het reglement van orde 2018 gestelde eisen voldoen. Uh, getekend op Zandvoort, Zandvoort dinsdag 19 april 2022. De commissie vernoemt de heer Van Tichelen, mevrouw Koper en de heer Hermsen. Dank u wel en dank u wel uh, voor u als commissie voor het werk wat u verricht heeft. Ik kijk rond in de raad of er vragen zijn aan de commissie. Dat is niet het geval. Kunt u dan bij acclimatie instemmen met de benoeming van deze leden of wordt er een stemming gewenst? Ik zie dat dat bij acclimatie kan. Dat betekent dat wij thans over kunnen gaan tot de installatie van u allen. En nou, u heeft aangegeven uh, de eet af te willen leggen ja. die lees ik voor uh, u kent uh, de procedure uh, ik zweer dat ik om tot buitengewoon lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk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 Dank je wel. Goed, zoals gezegd, um, zal ik één keer uh, de belofte voorlezen. Um, maar ja, om niet helemaal. Uh, uh, uh, ik moet dit in algemeen volgorde willen vragen.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 ja, dat is goed. Mag ik? de heer hier? zoals aangegeven ik lees niet weer de tekst dus dus als u aangeeft dat verklaar en beloof ik dat verklaar en beloof ik Hartelijk hartig gefeliciteerd. Ja. Ja. Okay. De heer Bol De heer Kare. verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd. De heer Driehuizen. Dat beloof ik. Ja, ja, ja. uh, Doe het nog even één keer, okay. want iedereen stond te lachen omdat er iemand weer een grappige opmerking wilde maken. Dat is toch toch Dat verklaar beloof ik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dank je wel. Bij Nee, dan bij deze. Ja, dank je wel. Mevrouw Van Essen. Klaar, en geloof ik. Gefeliciteerd. Dank je Dan komen we bij een oude bekende, de heer Keuning. Dat verklaren beloof ik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Blijf staan. Blijf staan. Dan komen wij mevrouw Nederlof. Voor klaar en beloof ik. En ja. dan kom ik bij mevrouw Schrijnemakers. In aanwezigheid van haar zoon. Dat verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. De heer sute Dat verklaren beloof ik. Feest hier. Even voor de goede orde, iedereen krijgt ook een speltje met uh, het water van Vondsort. En uh, ja, elke commissievergadering moet je dat ja, doen. Ik nee, ik uh, he? een... Dan komen we bij de heer de Vries. Dat verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd. Nou, en dan als allerlaatste mevrouw De Vries. Dat verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ik stel voor om even een heel kort moment te schorsen om uh, de gelegenheid te geven ja, we om te presteren. Ik zie dat alle buiten van even hier kunnen komen staan. Ja, Stop, but I keep on going. Don't mean stop, but I keep on going. Don't mean stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.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 Ik heropen de vergadering na alle felicitaties aan de buitengewoon raadsleden en uiteraard natuurlijk ook aan de heer Berg. Uh, dat betekent dat wij de vergadering voortzetten en wij bij een volgend belangrijk onderwerp zijn aangekomen. Dat is de benoeming voor het functioneren van de gemeenteraad. De gemeenteraad kent een aantal functies uh, om het werk in de raad goed te laten verlopen. Um, mocht ik onder de tram komen of ziek zijn, dan is het prettig als er plaatsvervangers zijn. We hebben commissievergaderingen waar voorzitters nodig zijn. Um, er moet een leidinggevende zijn voor de G4. Um, dus um, als de heer Van Haften het voetbal uitzet... dan. U bent u heftig. Goed. Um, en vanavond ligt er een voorstel voor om een aantal van deze functies in te vullen. En ik zal met u even langslopen wat wij vanavond willen besluiten. Dat betekent allereerst om mevrouw Geurensson, mevrouw BJ Geurensson, als eerste plaats van het voorzitter van de Raad en de heer J. Kramer als tweede plaats van het voorzitter van de Raad. ...te benoemen vanavond. Dit is ook even voor de kijkers thuis gelegen... ...in het feit dat het het voorzitterschap... over het algemeen bij de leden die het langste in deze raadszitting hebben gehad... ...om dat daar te beleggen...